Goudblond haar en blauwe ogen Heeft de schat waar ik van hou Goudblond haar en blauwe ogen Heeft de schat waar ik mee droom En die ogen kunnen stralen Als de sterren.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 Mijn schat. Blonder dan het koren op het land Blauw zijn de ogen De ogen van mijn schat Blauwer dan de zee Aan het zilveren strand Goudblond haar En blauwe ogen Heeft de schat Waar ik van hou Goudblond haar Leef de schat waar ik mee trouw. En die ogen kunnen stralen als de sterren in de nacht. En ze kunnen mij verhalen: slechts op jou heb ik mijn leven lang gewacht. Goudblond haar en blauwe ogen. De schat waar ik van hou, goudblond haar en blauwe ogen, heeft de schat waar ik mee trouw, heeft de schat waar ik mee trouw.